Lodewin met het NOS Journaal. De tijdelijke medewerker van het zuurlek werd opgepakt, wordt ervan verdacht het zure ontsmettingsmiddel met opzetten hebben gelekt. 17 mensen in het ziekenhuis in Capelle aan de IJssel werden onwel, Een van hen ligt nog steeds in de intensive care. In Warschau zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de Poolse regering. De demonstranten vinden dat de regering de democratie uitholt. De president zou onder meer de onafhankelijkheid van rechters en media aantasten. Volgens de politie waren er rond de 10.000 mensen bij de demonstratie. Maar volgens de oppositiepartij die het protest had georganiseerd waren het er 90.000. Honderden mensen hebben in Rotterdam stilgestaan bij de dood van Pim Fortuyn. Het is vandaag 15 jaar geleden dat de politicus werd doodgeschoten door milieuactivist Volkert van der Graaf. Een paar honderd mensen kwamen in zijn voormalige woonplaats bij elkaar... en hielden daar om zes minuten over zes een minuut stilte bij het standbeeld van Fortuyn in het centrum van de stad. De herdenking werd georganiseerd door de lokale afdeling van de Partij van Fortuin Leefbaar Rotterdam. Die heeft vandaag ook de Pim Fortuinprijs uitgereikt aan columniste Ebro Oemer. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die het vrije woord verdedigt. De Duitse sprinter André Greipel heeft de tweede etappe in de ronde van Italië gewonnen... en ook de roze leiderstrui veroverd. Hij was op Sardinië de snelste in de Massa sprint. De tweede werd de Italiaan Roberto Ferrari, derde de Belg Jasper Stuyven. Het is de zevende keer dat Greipel een etappe wint in de Giro. De roze trui droeg hij nog nooit. Het weer dan. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden.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 branden glazen en wijn staan klaar voor als je komt platen met jou lievelingsmuziek van vroeger die ik nog vond ik hoop dat ik in staat zal zijn te zeggen wat ik voel hoe lang heb ik jou al niet gezien maar als je hier bent eindelijk na jaren als je me aankijkt net als toen als we weer praten Hoofd op een schouder, als we naar bed gaan, als we dat doen, als ik maar niet uitgaan, voor je ook gestaan als jij weer zou moeten gaan, want als je hier bent, eindelijk na jaren, ik laat je nooit meer gaan. Jaren zonder jou, jaren alleen twaalfsnel. Veel tijden Uren verspild Met wachten Op telefoon oh. Maar nu komt Geduld beloond wordt Kijk ik naar de klok Je bent al een half uur Te laat Maar als je hier bent na jaren, als je me aankijkt naar als toe, als we weer praten, je hoofd op een schouder, als we naar bed toe gaan, als we dat doen, als ik maar niet huilend gaat, voor je jou gestaan. Als jij weer zou moeten gaan Want als je hier bent, eindelijk naar jou Ik laat je nooit meer gaan Nee, ik laat je niet Over here My, my, my, my, my baby Come to me And be my girl For oh, I love It's me over there, it is me not there. Laat mij niet alleen Ik wil zo veel geven en liefde voor leven. Daarin zijn wij één. En jouw wilde gevoel is een spel, maar niet jouw doel. Dat is niet echt houden van. Zo is dit toch nooit zo lang. In je slaap zat gemoed. En nu waarheid voor mij zo bebloed. Onze liefde is hier gedoemd. Is het werkelijk te laat? Kom en geef me nog hoop, nog een kans. Want ik vraag je nog eenmaal een dan. Nee, ik wil je niet graag opbijt. En ik wil je volgen say hey. Bed. And if you'll use you Denk nog vaak aan die jaren, die wij twee samen waren. Ik met jou, mijn. alleen maar pijn wanneer ik weer aan je denk. Ik vraag me af of jij beseft wat je mij hebt aangedaan. Ik dacht mijn leven lang met jou. Dromen, maar die dromen zijn voor altijd met jou meegegaan. Adios mijn lieveling, ik heb alleen nog maar je gouden ring. Die me steeds weer doet denken aan de liefde van jou. Ik denk nog van aan de jaren die wij twee samen waren. Ik met jou, mijn liefste, lieve Lee. Adios, mijn lieve Lee. Ik denk nog vaak. Ja. Wanneer het land doorrijdt, klinkt het zachtjes door mijn telefoon. Het is al moeilijk uit te leggen, als die kleintjes tegen me zeggen waarom zien wij jou nu niet meer zo vaak. Af en toe denk ik wat moet ik nou? Ik heb toch alles wat ik wil. Veel succes en een agenda vol. Ik sta er vaak bij stil. Maar dat ene plekje in mijn hart... Het knaagt zo nu en dan. Want ik heb nog wel een stille wens. Al weet ik dat dat nooit meer kan. Zijn ze dan een keer bij mij... Ben ik als een kind zo blij Alles lijkt dan ook weer zo gewoon Totdat ik ze moet vertellen Papa zal heel gauw weer bellen Want jullie moeten nu terug naar huis Af en toe denk ik wat moet ik nou Ik heb toch alles wat ik wil